Ja, heel veel hoogtepunten. Het jaar... Ontzettend veel. 2010. Ja. ja, we begonnen in januari met Peel en Maas de gemeente. We zijn al... Het lijkt al heel lang, voor mijn gevoel. Ja, maar het is pas een ja. jaar. Nog niet eens, want we hebben het jaar nog niet om. hè? Bijna een jaar. Ja, met de officiële logo-opening ja. waar we bij waren. Ja, het was toch allemaal heel spannend. En, en die nieuwe plaatsnaam -borden, hè, met dialectnaam eronder. <coughs> ja, oh, sorry. En, en, en dan het gebakkelei dat het niet allemaal volgens de deskundigen goed geschreven was. Ik vond het allemaal heel leuk, dat gekibbel en... <laughs> ja. Het hangen er nog steeds. Dus, uh, het zou wel goed zijn. Ja. Ik bedoel, wij begrijpen waar het over gaat. Uh, Bart, weet je wat ik een hoogtepunt vond. Wat ik echt een hoogtepunt vond, enig. Dat was Sjaan de Haan. We ja. hebben ze ook hier onze gasten in de studio gehad. Ik vond dat een geweldig initiatief. Ja, dat kwam uit Duitsland. Toen is het hier naar Nederland gehaald onder de noemer Sjaan de Haan. Ja. En ja. Uh, grote hanen die werden beschilderd door uh, verschillende groepen of uh, hele basisscholen ja. uh, in de Pedamaas-regio. Ja, en een gewonnen hebben de, prijs gewonden, hè? Ja, de, de kinder kindercultuur. Ja. Hè? En op alleen geweest, wat denk je? Wat Heel een mooi. feest voor die kinderen. Ja. En ze staan nu mooi bij de basisscholen, dus iedereen kan ze zien. Ja. Is nog steeds. Uh, en je kunt uh, ja, donatrice of donateur, zoals je het noemen wil, van Sjaan de Haan worden. Um, ja, ik ga jou aankijken. Um, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vond het woord altijd zo grappig. Pemmers. Dat ik dacht, ja, wat nou, Pemmers? Uh, Pommers, uh, ik wist niet wat ik ervan maken moest. Ja, dat heeft toch eigenlijk het laatste jaar ook een behoorlijke vogelvlucht gemaakt. Ja, sinds januari is Pemmers in de lucht, het digitale jongerenportaal, de jongerensite voor de jongeren van de gemeente PNL Maas. Pemmers en maasers, ja. en vandaar de naam. Ja. En uh, ja, dat dat heeft uh, ja enorm veel succes gehad. Uh, het eerste jaar, We, het is nu bijna een jaar bezig, en uh, ja, het gaat best goed. Nieuws, uh, uh, aanbiedingen, uh, foto's, filmpjes, allemaal gerelateerd voor de jongeren. Jongeren in de leeftijd van tot mag je even uh, doorzeggen? Ja, uh, ja, uh, in de ruimste zin van het woord, dus 24 uh, jaar. Misschien wel ouder, ik weet het. Ja, maar de jongste leeftijd, ja. de, de, uh, uh, 12, 14 of? Ja, uh, rond uh, als de kinderen naar uh, de basisschool naar de, basis. na, na, uh, de basisschool afkomen. <laughs> dus de middelbare school op. Dat ze brugpiepers worden. Ja. Uh, ja, en het voordeel is natuurlijk... de jeugd kan allemaal hartstikke goed met de computer omgaan. En uh, dan hoef je niet bij elkaar briefjes in de bus te douwen. Dan gaat het allemaal via de computer. Ja, we hebben het eigenlijk al even een beetje gememoreerd. Uh, we komen nog even kort terug vorige week... een Topper. Ja. Bij OMO PNM. Onze burgemeester, daar zat ze op de ja, stoel. leuk hè. Het was een heel mooi interview. En uh, ze heeft veel verteld ook over haar zelf. Hè, hoe zij de kerstdagen gaat vieren, ja. of ging vieren. Ja, het mooiste vond ik dat de schaar zo lekker knipte. Ja, dat, <laughs> viel jou dat ook ja. op? Ze stond ermee te wurmen en te haspelen. Maar het lint kwam door. En, uh, en wij maar wachten en op die klok kijken. En het was zes uur. Het was vijf over zes. Maar fijn, het is allemaal goed gelukt. Het was voor ons ook een hele feestelijke uitzending. En uh, ook na de uitzending een geweldige sfeer hier. Met, het was een lang gezellig hier. Ja, veel bezoekers en veel uh, ja, mensen die het ook allemaal leuk vonden. Alles werd ook bezocht en bekeken. En uh, ja, het was heel erg leuk. Een, een Babbitts van de Boije docent is dit jaar uh, gekozen als hipste docent van Limburg. En hoe heet die? Uh, no, uh, Tim de Metz. Uh, Wat leuk. Uh, Leraar uh, geschiedenis, volgens mij, maar ik weet niet precies. Maar uh, ja, hij heeft die prijs gewonnen. Uh, toch dan, wel een goede prijs. Ja, en dat wordt voorgedragen door de, door de leerlingen. Hè? Die, ja. uh, die promoten een leraar. Die en, moeten dat ja. allemaal uh, organiseren. En een in... dagblad. Uh, de Limburg heeft uh, die wedstrijd uitgeschreven. Ja, ja hartstikke leuk. Um, we kijken op de klok. Ja. PNM Liedjesfestival. Eventjes kort, want daar wordt heel veel aandacht al aan besteed. Mag ook absoluut uh, niet ertussen uit. Um, is 8 januari klopt... 8 januari is het uh, in uh, Panningen georganiseerd door uh, Gazoek. Ja, dat klopt. Ja. En waar in Panningen? In de, ja, in, in, de, in de hal? In ja, de, de, in de feestzalencomplex. Of ja, uh, hoe ik dat ben dat ook genoemd? de hal kwijt. Nee, nou, we zijn alles hele naam kwijt. Kijk, het wordt tijd, eind van het jaar, wij, ook langzaam worden wij moe. Bart, wij gaan toch weer naar muziek. Ja, een... ik, uh, ik kan hier op mijn papiertje kijken, luisteren. Welke muziek? Ja, Bart zoekt altijd uh, de muziek uit. Welke muziek die uitgezocht heeft? Maar ik laat Bart zelf vertellen waarom. Heel erg leuk. Ja, een van mijn hoogtepunten van het jaar en uh, van deze uitzendingen pillarmaats actueel van dit jaar was uh, wel het project Europe by Music. Ja. Uh, daar kwam uh, uh, een uh, zanger uit, wat was het, Italië, ja, Spanje? Italië, ja. Italië. En, Italiaan. En toen ja. hebben we een heel leuk interview met hem gehad. En ook met uh, Bonito, geloof ik. Uh, de organisator van dat uh, festival. En toen. Uh, toen zijn we zelfs nog uh, de dag... De dag laat, de, ja, een dag later zijn we naar uh, DOC6 geweest voor die uitvoering. Ja. En toen zaten we alle twee met grote ogen en open mond te kijken. Dat het was, was helemaal fantastisch. Superbe. Om eens een lekker woord, moeilijk woord. Ja, het was, luisteraars, het was gewoon super. Verschillende uh, mensen van verschillende landen bij elkaar ja. optreden. Ja. En dat was heel mooi. En hier in de studio heeft hij Antonio Martina, want zo heet hij, ja. een optreden.